Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes om maar 36,50. Reserveer snel op lacubanita.nl Viva la cubanita! .nl.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 Van Mart Goedemiddag. Nieuwe studentenacties deze middag. Nu in Utrecht en Groningen. Studenten balen dat er nog steeds een tekort is aan kamers. Met kratten en verhuisdozen bouwen ze daarom zelf een studentenkamer op straat. Want die niet hebben heeft gevolgen, zegt een van hen werkt hij Dat betekent dat je of op een dag heel veel bezig bent met reizen... van de ene plek naar de andere plek... en dat je daarnaast ook niet de ontwikkeling krijgt... hoe fijn het is om in een studentenhuis te wonen. Acties begonnen vanmorgen in Leiden en Delft... Nog altijd geen doorbraak over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Ook na een nieuw gesprek tussen de twee landen in Zwitserland vandaag... blijft er gedoe over het afstaan van grondgebied. Rusland heeft het over moeilijke gesprekken. Oekraïne is positiever en ziet vooruitgang. Maar omdat het over grote dingen gaat, kost dat tijd, zegt het land. Noodweer. In delen van Frankrijk, in het westen en zuidwesten... blijft het maar regenen en daardoor zijn er veel overstromingen. Duizenden huizen staan onder water en ook zitten duizenden mensen zonder stroom. De Olympische winterspelen. En alle sporters van Team NL die een medaille winnen nu op die winterspelen in Italië... worden volgende week dinsdag in het zonnetje gezet. Eerst door Politiek Den Haag en daarna mogen ze op bezoek komen... bij de koning, koningin en prinses Amalia iets verderop in Paleis Noordeinde. Tot nu toe hebben de Nederlandse sporters 13 medailles binnengesleept. 6 keer goud, zes zilver, één keer brons. En misschien komen daar vanavond nog meer plakken bij bij het Short Track. Het weer van Weerplaza vrij veel zon en droog vanmiddag 2 tot 5 graden, maar het voelt frisser aan door de wind. Vannacht en morgen vroeg in het zuiden en midden een paar centimeter sneeuw, in de middag droog en meer zon. Zeven files. De langste op de A16, Terrebrechtseplein-Ridderkerk. Tussen Terrebrechtseplein en de Van Brielenoordbrug. 4 kilometer, daar sta je een kwartier vast. En verder zijn er flitsers op de A1 Deventer-Hengelo bij 126,5. En de A12, Gouda-Utrecht, 37,4. Music. Wim van Helden. We zeggen buongiorno tegen Luc van de Ochtendshow. Hij zit voor ons in Milaan en praat ons zometeen bij in een nieuwe Olympische update. ZANG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 Ik zeg, goedemiddag Luc. Bongiorno, Wim. Olympische update. Ja, ik kreeg net van uh, Jeffrey door. Bongiorno, dat zeggen ze meestal tot een uur of drie, vier. Heb jij ook al heb je dat meegemaakt dat ze al zo vroeg op de dag zeggen: Bonacera? Dat voelt zo vroeg. Nee, om dat, te zeggen. dat voelt heel vroeg. Ja, ja toch? Vroeg. Ja. ja. Ja, het ligt eraan wanneer Team NL een actie komt natuurlijk. En wanneer jij een biertje opentrekt, dan kun je gewoon bonacera zeggen. Of hoe vroeg het nou, ook. tegen is. die tijd? He? Ja, tegen ja. die tijd zeg ik ja. gewoon lekker bonacera. Ja, dat weet je hoe laat het is. Maar goed, <laughs> dat hebben we vandaag niet, want we moeten tot vanavond wachten natuurlijk. Inderdaad, ja. Wat, inderdaad. wat heb jij gedaan de hele dag? Nou, ik heb flink wat gefietst door, uh, door Milaan. Mattie en ik hadden hierna wat opnames, die ga je later allemaal nog online vinden. Maar als ik dan door Milaan fietst, dan valt het me ook echt wel heel erg veel op dat er veel oranje fans zijn in de stad. Ja, en die herkennen jullie natuurlijk ook. Matti en Luc van de Q-Ochtend Show, die daar in Milaan verslag doen, onze oren en ogen zijn bij de Olympische Winterspelen. Wat, wat heb je vandaag allemaal voorbij zien komen? Uh, oranje sjaals, uh, truien, oranje sokken, oranje jassen, uh, oranje schoenen. Nou, zelfs iemand met oranje haren. Dus uh, uh, ja, uh, iedereen uh, heeft hier wel iets van oranje. En dat heeft natuurlijk een reden. Want vanavond om kwart over acht is het namelijk weer tijd voor Short Track. Ja, en inmiddels weet bijna iedereen dat dat betekent. Dat de medailles weer voor het oprapen liggen. Want we wonnen al twee gouden medailles met Sandra Velsenboer. En ja. we wonnen al twee gouden medailles met Jens van het Woud. Jens van het Goud wordt hier tegenwoordig genoemd. Ja inderdaad, ja, inderdaad. Maar het zijn voor de mannen en vrouwen wel verschillende afstanden, hè? Ja, klopt. Jens die komt in actie op de 500 meter. Dat is een hele taaie afstand, want als je eenmaal achter komt te liggen... heb je weinig tijd om te herstellen. Dus als hij zijn derde, derde, ja, derde gouden medaille van de Olympische Spelen wil winnen... moet hij eigenlijk vanaf de start meteen vooraan zitten. En dan kan hij zijn unieke hat-trick voltooien. Dan hebben we daarna de finale van de vrouwen, Relay. En dat is echt even spectaculair. Ik kan het het beste uitleggen door het gewoon te vertalen naar een soort estafette... op die hele korte short-track ijsbaan... Uh, waar je dus alle teams tegelijkertijd op hebt lekker. Dus als kijker is het goed opletten. Maar als sporter ook zeker. Zijn de Nederlandse dames ook erg goed in de relay eigenlijk? Ja, zeker. Vier jaar geleden wisten de Nederlandse dames... na 3000 meter gewoon de snelste tijd neer te zetten en goud te winnen. Dus nu is te hopen dat de geschiedenis zich vandaag gaat herhalen. Dus morgen heb je helemaal geen stem meer. Vanavond is het feest. Vanavond zag ik bonnet weer naar de En morgen dan, kijk wel eens. Oké, Lik, morgen. We hebben zin. Toe Tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan.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 Dit weekend stond hij nog lekker te hossen met carnaval. Ja, je zou het niet denken, maar hij komt gewoon uit Brabant, hè? Jim Gardner, begonnen in Rapier of niet. Tien rondes volgemaakt, hoor ze hem nu vaker op Q-Music. Better Man, juist van Jim Gardner op Q-Music. Er is, is geen pijl op te trekken. Maar het zou uh, zomaar kunnen dat je morgenochtend wakker wordt in een witte wereld. Die kans is uh, serieus aanwezig. We krijgen gewoon weer sneeuw. Het is gelukkig maar één dagje. Daarna lijkt het echt gedaan met de winterse temperaturen en het winterse weer. De temperaturen gaan flink omhoog. We krijgen ook meer zon. En Maar morgen ziet het nog uit als winterwonderland in Nederland. Terwijl ik al met mijn hoofd in de zomer zit. Zometeen in Repeat of Niet hoor je mogelijk de eerste zomerhit van 2026. Maar dat is aan jou. Ga je zometeen horen. En ook deze van Marshmallow. Geniet maar even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 voorkomt naar Bataviastad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl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 Op de weg één vertraging, daar valt het allemaal reuze mee. Mede door de voorjaarsvakantie in delen van het land. Op de A16 van Plein naar Ridderkerk. Tussen Plein en de Van Daar kom je in drie kilometer. Vertraging vijf minuten en dat is ook meteen de langste file. Wim van Helden. Nieuwe ronde, repeat. Of niet? Zometeen. you.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 Kabekje Music, Little Life, Repeat. Repeat. Of niet? Nieuwe muziek in Repeat of niet? Ja, met de, de kou van vandaag lijkt de zomer nog heel ver weg. We hebben sneeuw opkomst Maar ja, wie een zomerhit wil scoren, moet er vroeg bij zijn. En dit zou hem zomaar kunnen zijn. Ik wil je even een uh, kans hebben laten horen op die titel Zomerhit 2026. Hij zit inmiddels in ronde 7 van Repeat of niet. Ja, en ik moet zeggen: het is een gek vreemd Merkwaardig zomerliedje. Nou, hebben we gekke zomerhits wel vaker gehad. En toen die liedjes uitkwamen, fronsten vele wenkbrauwen ook wel bij de eerste keer horen. Ja, inmiddels kijken we er niet meer van op en weten we, weten we eigenlijk niet beter. Ik bedoel, dit liedje, weet je, de eerste keer dat ik dit hoorde, dacht ik van, is het een raar liedje, joh. Spastisch nummer, joh. Pilar van Dioro. Grote zomerhit geworden. Of wat dacht je van, wie no speak Americano? Americano. Geen alledaagse. En dit is er ook eentje. Totaal willekeurig geworden. Salsa Tequila Corazon van Anders Nielsen. Uiteindelijk ook een grote zomerhit geworden. Ja, en dit is ook een merkwaardige. Johnny, la gente esta muy loca. nou wel. What the fuck. Locka people. Nou, inmiddels weten we eigenlijk niet beter, hè? Klinkt heel normaal dit, toch? What the fuck? Nou, van Lokka People gaan we naar Loco Loco. Dit zou misschien wel de zomerhit van 2026 kunnen worden. Geef vooral je mening over Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Repeat of niet? Yeah. And mm -hmm. mm -hmm. Tu me tienes loco, loco contigo, que een beetje een beetje een beetje een Zonneveld. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. Ja, de zeelucht komt wel in mijn neus, gaten Met dat heerlijke Spaanse zonnetje. Ik zeg... Zegt, kom maar door met de zomer, repeat deze. Pascal die zegt, ik moest even wennen, Wim. Maar ik zing hem nu toch gewoon mee. Loco Loco is een repeat. Romy zegt, ik kan er niet aan wennen. Voor mij blijft het een niet. Evelien geeft het een dikke repeat. Het nummer wordt iedere dag leuker, om eerlijk te zijn. Heerlijk die zomerse klanken. Uh, Marlon die zegt, ik heb het nu een paar keer gehoord, maar ik vind het nog steeds een niet. Echt een niet. Vanaf nu niet meer horen. Uh, Patty zegt: Ik moet nog wel wennen. Ik weet niet of dit een blijvertje is. Maar misschien toch wel wat vaker horen. Een uh, voorzichtige repeat. Treiner die zegt: het Klinkt eigenlijk best goed. Uh, en dan moet er eigenlijk nog een beetje zon bij. Dus voor nu dan toch maar een repeatje. Ja, ik had hem al eerder gehoord. Uh, doe maar een repeatje. Het begint toch wel lekker te klinken. Italo Disco, back to the 80s. Ja, voor mij mag hij blijven hoor. Ik ben er even tussenuit geweest. Dan heb ik een carnaval wezen vieren. Groetje vanuit de auto. Basje! Hé hey Wim, André hier. Bij een markeert in een voorzichtig repeatje. We er nog even aan winnen. Basel! Repeat of niet? Ah, toch een stuk positiever. Ja, dit is gewoon wel echt een repeat. Het was af en toe hakken boven over de sloot. En dan net door naar de volgende ronde. Maar dit gaat de goede kant op. Hangt er dan toch ergens lente, dan wel zomaar in de lucht? Loco loco. Vanavond kwart over tien. Nieuwe ronde, Repeat of niet? MY Baby Bond is working. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. This nine to five ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. Uh.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 kick me out the bar. Cue music.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 Music. Morning. Middag. Middag, Tom. Mm. En Bram. Uh, ja, hij is wel ergens, maar ja, er valt niet mee te werken met die jongen, hè. dat weten we inmiddels. Dus. Ik hoop dat hij er om vier uur is. Hoe lang zit hij nu al in de middag? Uh, twee weken. Twee weken. Hoe vaak heb ik Bram gezien? Ik denk, als het twee keer is, is het veel. Het is ja. altijd wat, toch? Zal ik regelen dat hij hier morgen wel echt, echt, echt hier is op dit tijdstip? Nou ja, we hebben hem eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, nee dat is ook zo, ja. we het nog lekker uitzoeken. Zo is het. Hey, we doen het straks verdubbel je salaris in één minuut. Gisteren ging het goed. Ja, 1200 ja. euro aan uh, Malou weggegeven. Ja, Precies, dus zeker. vandaag gaan we weer voor de verdubbeling. En één van de tien vragen geven we cadeau. Ik zet ook meteen hoog in. Ik ga ervan uit dat we zover komen. Ik geef vandaag vraag tien cadeau. Kijk, um, van welke meubelwinkel kennen we de Zweedse balletjes? Gaat vandaag redelijk, hoor ik. Ja, toch?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 Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpink.nl Fans van daanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor eens ster beter leven slagersrookworst Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 169. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat. Aldi. Kijk vanavond om 9 uur naar Club Brugge Atletico Madrid of naar de andere wedstrijden in de tussenronde van de Champions League. En met de Switch op Ziggo Sport 4 volg je alle wedstrijden tegelijk. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check Ziggosport.nl voor alle info. Ook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 Zet die Chocomel maar op het vuur zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt, of oh, auw, als hij van je fiets waait. of overal kletsnat aankomt. Zo'n mokwarme Chocomel. Ah, maakt de heel je winter goed. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. 4 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Je Nieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne. Goedemiddag. We zitten nog steeds vol in een griepepidemie. En het aantal